6 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De besprekingen tussen VVD en PvdA over de vorming van een nieuw kabinet zijn zo goed als klaar. Eind deze week of begin volgende week verwachten de onderhandelaars een akkoord te bereiken. Dat bevestigen bronnen uit beide partijen aan de NOS. Het eindresultaat gaat naar verwachting rond het komend weekend naar het CPB dat de plannen doorrekent. VVD en PvdA besloten eerder al de forense tax in de langste duurboete af te schaffen en de belasting op verzekeringen te verhogen. In de Libanese hoofdstad Beirut is vannacht op verschillende plaatsen geweld uitgebroken. Of er slachtoffers zijn gevallen is onduidelijk. Het geweld volgt op een onrustige dag. Na de begrafenis van de Libanese veiligheidschef, die vrijdag omkwam bij een bomaanslag... trokken duizenden betogers naar het kantoor van premier Mikati en eisten zijn aftreden. De politie greep hard in. De politie in Kuwait heeft een demonstratie tegen aanpassing van de kieswet hardhandig neergeslagen. Volgens getuigen raakten zeker honderd mensen gewond en werden tientallen arrestaties verricht. Twee weken geleden ontbond de Emir het parlement... voor de zesde keer in ruim zes jaar tijd. Ook kondigde hij in de kieswet aanpassingen aan... die volgens tegenstanders ondemocratisch zijn. In de historische binnenstad van Briele in Zuid-Holland... heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond in een woning boven een bakkerij... en sloeg over naar andere huizen. Niemand raakte gewond. Enkele bewoners van de getroffen huizen in het smalle straatje... zijn geëvacueerd...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 Het weer, eerst nog nevel en mist, maar in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Een waarschuwing in het hele land, behalve in de provincies Groningen en Limburg... komt plaatselijk dicht mist voor. En dan is er een ongeluk gebeurd in de Drechttunnel in de A16 Rotterdam richting Breda. Dus er is een ongeluk gebeurd in de Drechttunnel. De drechttunnel is dicht. Er staat een file tussen Hendrik, Ido, Ambacht en Zwijndrecht van 2 kilometer. NOS Radio Injournaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is maandag 22 oktober. Goedemorgen, het is mistig buiten. Pas u op. In Den Haag lijkt er wees wat op te trekken. Want er komt zicht op een nieuwe regering. Het lijkt erop dat VVD en PvdA er bijna uit zijn. Onze Haagse verslaggevers praten u zo dadelijk bij. We proberen natuurlijk zoveel mogelijk reacties te krijgen. Maar dat is lastig, want er heerst nog steeds radio stilte. Nou, niet bij ons. En het wielrennen natuurlijk. De internationale wielerunie, UCI, gaat vandaag reageren... op het Amerikaanse rapport over het dopingnetwerk... rond Lance Armstrong. Verslaggever Steven Dalen. Bouwt is straks bij de UCI in Genève. praten over de UCI met de manager van Vacanso Leid DCM, Daan Luijks. Burgemeester en wethouders van Roermond praten vandaag over de positie van wethouder en VVD-corrivee Jos van Rij. Hij wordt beschuldigd van corruptie en het lekken van informatie. We spreken de voorzitter van de VVD-fractie in Roermond. En voor het eerst komt er een Nederlands staatsburger voor de rechter in Rwanda. Wegens genocide. Journalist en onderzoeker Thijs Bouwmeester vertelt er zo meer over. En we spreken de advocaat van de verdachte. Dat is Victor Koppen. Hij denkt dat het proces oneerlijk is. Het is Nationale Dono -week. Een 3D-printer kan ook voedsel produceren. Philips. Komt vanochtend met cijfers. En we kijken vooruit naar het laatste debat tussen Obama en Romney. Dat hoort u veel meer over in dit Radio 1-journaal? U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Meneer Samsom, goedemorgen. U ging vanmorgen samen met de heer Rutte naar binnen... en nu komt u alleen naar buiten. Heeft het dat wat te betekenen? Nee, interpreteert u maar. We nee, kwamen elkaar tegen daar... maar nu moest hij via een andere gang even naar een andere afspraak. We zijn klaar voor vandaag, want de ministerraad en andere afspraken... houden ons uh, helaas van de formatietafel af. Gaat het nog steeds voorspoedig en snel... en al die woorden die u eerder al heeft gebruikt? Al die woorden komen, zijn weer relevant, ja. Maar ik kan helaas over de inhoud en het tempo eigenlijk niks zeggen... in het kader van die beroemde, befaamde, beruchte radiostilte. Ja, zo klonk dat de afgelopen vier weken. Maar bronnen hebben tegenover de NOS bevestigd dat beide partijen er zo goed als uit zijn. Nog een week, mogelijk iets langer, dan verwachten de onderhandelaars een akkoord te bereiken. Het eindresultaat zal daarop komend weekend al naar het Centraal Planbureau, het CPB, gezonden worden. Voor doorrekening van de financiële effecten. Straks na zeven en meer hierover, dan spreken we onze politiek verslaggever Joost Vullings. In Kuwait zijn gisteravond zo'n 100 burgers en 11 politieagenten gewond geraakt... toen de politie een demonstratie hardhandig uit elkaar sloeg. Tienduizenden demonstranten demonstreerden tegen aanpassing van de kieswet. In Kuwait woedt al jaren een machtsstrijd tussen de emir en het parlement. Recent ontbond de emir het parlement voor de zesde keer in ruim zes jaar. Ook kondigde hij aanpassingen in de kieswet aan die volgens tegenstanders ondemocratisch zijn. De demonstranten waarschuwden de regering om het protest niet neer te slaan omdat ze niets onwettelijks deden. We hopen de speciale forsen en de politie won't antagonise mensen. We warnen hen niet te antagoniseren. De mensen. Mensen zitten en er is geen wet om hen te voorkomen De politie gebruikte onder meer traangas en gummieknuppels om de betogers uiteen te drijven. Onder de arrestanten is een voormalig parlementslid. En ook in Libanon was het de afgelopen nacht nog steeds onrustig. In een westelijke wijk van Beirut is geweervuur gehoord... en zou met automatische wapens zijn geschoten. Volgt op een onrustige zondag. Woedende betogers probeerden het kantoor van premier Mikati te bestormen... waarbij ze op de politie stuiten. De betogers eisen dat de premier onmiddellijk aftreedt... wegens de bomaanslag vrijdag op die hoge veiligheidschef Wissam al-Hassan. prime minister Mikati. Minister Lebanese De onrust in Libanon komt mede door verdeeldheid over het conflict in buurland Syrië correspondent Sander van Hoorn Syrië, en dat maakt deze aanslag nog maar weer eens duidelijk... is echt de splijtswam in de Libanese samenleving. Wat hier staat is de oppositie, dat zijn Soenieten. Maar vooral zijn ze tegen Syrië. Veel mensen denken dat Syrië achter de aanslag van afgelopen vrijdag zit... omdat de veiligheidschef criticus was van de Syrische president Assad. Ze keren zich nu tegen de regering omdat die deels pro-Syris is. De VVD-fractie in Roermond blijft achter wethouder Jos van Rij staan. Heeft de visiefractievoorzitter Jan Puper tegen regionale omroep L1 gezegd. De fractie heeft Van Rij niet gevraagd al dan niet tijdelijk op te stappen, zegt Puper. Dat heeft de fractie absoluut niet gevraagd. Wij hadden vertrouwen in Van Rij, we hebben vertrouwen in Van Rij. En het is aan Van Rij om te overwegen wat hij wil gaan doen. Ja, en Handelsblad, meldde gisteren dat er hard bewijs is... dat Van Rij vertrouwelijke informatie over een sollicitatieprocedure heeft gelekt. De krant schreef dat de VVD-fractie het vertrouwen in hem had opgezegd. Volgens de vice-fractievoorzitter Puper is dat onzin. Dat heeft de fractie uitdrukkelijk niet gevraagd. Ik heb het fractieoverleg belegd. Ik ben daar uh, leider van geweest, maar dat is absoluut niet aan de orde geweest. Wij hebben van Rij niet gevraagd om af te treden, of om tijdelijk af te treden, of om zich te herbezinnen. Van Rij heeft aangegeven, geef mij tijd. En maandag is er overleg en er komt een mededeling. En dat respecteren we. En Later vandaag komt het college bij elkaar voor overleg. Op basis daarvan uh, verwacht ik, neem ik aan, dat er een mededeling naar buiten komt. Een mededeling... Uh, wellicht van het college in zijn geheel, wellicht van de heer Van Rij. En daar wachten wij op. Wachten wij op. En op basis daarvan moeten wij als fractie natuurlijk gaan reageren... en, en eventueel dingen doen die, ja, bedenk maar uh, 20 scenario's... wat er allemaal zou kunnen gebeuren. En naast de wethouder is Van Rij ook senator voor de VVD in de Eerste Kamer. In de historische binnenstad van Brieleg heeft een grote brand gewoed... Het vuur ontstond rond middernacht in een woning boven een bakkerij... en sloeg over naar andere woningen. Er waren grote vlammen, een zeer smal steegje. En uh, omdat ze bang waren dat de brand zou kunnen overslaan... naar de tegenoverliggende woningen of achterliggende woningen... is er naar uh, al flink geblust. De, het pand waar de brand is begonnen is volledig uitgebrand. En de woningen eromheen tegenover de naast... Die hebben veel rook- en waterschade opgelopen. Zegt deze brandweercommandant. Enkele bewoners van de getroffen woningen in het smalle straatje zijn geëvacueerd. Zij kunnen vanwege instortingsgevaar voorlopig niet terug. En rond kwart over twee werd het zijn brandmeester gegeven. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie sluit brandstichting niet uit. Bij Milwaukee in de Amerikaanse staat Wisconsin... heeft een man zeker drie bezoekers van een schoonheidssalon doodgeschoten. Vier mensen raakten gewond. Een journalist van NBC kreeg zijn geschokte vader te pakken toen de man nog op de vlucht was. I was calling about your son. I believe it's your son, correct? Yes. What are you going through right now? in shock. I am in shock. I don't know what happened. Oh my god. Oh my god. Vader wil benadrukken dat hij zijn zoon zo niet heeft opgevoed. This is not the way we live. This is the way I son up. He's been here for a long time. And he's been a good member of society. I don't know what Later werd de zoon van 45 gevonden door de politie. Hij had zelfmoord gepleegd. The one suspect we believe is responsible for the shootings today is deceased. We believe it to be a self-inflicted gunshot wound. We zijn niet, en ik herhaal, we zijn niet suspects. Our Onze can kan zich. Hij was de echtgenoot van een van de salonmedewerkers. Zij had pas geleden nog een gebiedsverbod tegen hem aangevraagd. Het is de tweede dodelijke schietpartij in de buurt van Milwaukee dit jaar. In augustus schoot een racistische veteraan zes mensen dood bij een sick tempel voordat hij zelfmoord pleegde. We terug na afgelopen vrijdag. De aandelenkoers op Wall Street gingen stevig omlaag toen. Toonaangevende bedrijven als Microsoft en General Electric... kwamen die dag met teleurstellende kwartaalcijfers. Leiden de Dow Jones-index sloot 1,5% lager... en technologie de Nasdaq verloor maar liefst 2,3%. In Azië gaat het vandaag op maandag niet heel veel beter. Na een paar uur handel staat de Nikkei-index op 14 procent verlies. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is... Uh... 12 minuten over 6, in de dikke mist, over de zompige akkers, horen wij daar onze verslaggever Mijnor Remmers. Ja, het gaat er ook een beetje zachtjes van praten. Kan ik nou eigenlijk moet je nou een prachtige beschrijving geven van waar de verslaggever staat. Hè? Die moet uh -huh. nou komen, die beschrijving, uh -huh. maar je zegt helemaal niks. <laughs> het... Geen hand voor ogen, helemaal niks. Het, het is ook een heel stil gebied. Ik sta bij Nieuwkoop, Nieuwkoopse Plassen. Dat is net zo volgens mij. Ja. Nou, dat denk ik tenminste. Dat zei de Tom, Tom. Ja, de routeplanner. Nee, we staan bij, als het goed is... Ik zie het wel, een silhouet van een schuur, die is van natuurmonumenten. Want natuurmonumenten beheert het gebied. Maar het is echt hartstikke mistig. Uh, staat hier wel een bordje? Even kijken wat erop staat. Oh, dat is... Uh, Data van rondwandelingen, zie ik. Uh, vandaag is er niks. Dinsdag van 2 tot 3 de korte vaartocht herfstkleuren. Mm. Daar is ook niks van te zien nu. Nou, prachtig. Maar er is wat aan de hand in dit gebied. Het geldt trouwens voor meer natuurgebieden. En dat heeft te maken met stikstof komt natuurlijk weer door de mens, maar dat stikstof zorgt ervoor... en volgens mij was dat enkele tientallen jaren geleden ook al in de bossen... dat daar heel veel gras begon te groeien. En dat gras, dat hoort niet in het bos. Hij verstikt van alles wat er eigenlijk wel moet groeien. En uh, dat gebeurt ook in dit veengebied. 17e eeuw is hier veen gestoken. Daar zijn gaten van overgebleven. Die zijn helemaal begroeid geraakt met wortels, takken... Het veert ook een beetje als je daar overheen wandelt, geloof ik. Eh, ik sta nu nog op een bruggetje bij die Nieuwkoopse plassen. Maar dit veengebied, daar zijn ze hard aan het werk. Daar gaan ze straks ook weer mee verder. Om eh, daar iets aan te doen. Aan dat dicht slippen, dat dicht groeien. Door al die wortels, dat groen, wat er eigenlijk niet hoort. Waardoor bepaalde dieren en bepaalde planten, die er wel horen... steeds meer verdwijnen in het gedrang komen. Daarover gaan wij het, als het goed is, straks hebben met de boswachter. Maar die is er nog niet, de schuur is nog dicht. Er brandt wel een lampje. En dan staat er hier een... Wacht even, is dat een hek? Daar zal het natuurgebied achter liggen. En op het hek staat een bordje geschroefd. is een bordje geschroefd. En dat staat op de ontbering. Zegt u dat wel? Hou <lacht> vol, jongen. Hulp is onderweg. Mino Remmers hoort u zo dadelijk in de dikke mist. Your Love, je van The Outfields. komt dat uit 1986. Ik lees hier dat het formaat waarop het uitkwam 45 is. Dat <lacht> al 45 toeren geweest. <lacht> 17 minuten over 6. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Al deden ze ook dit jaar weer mee met de Olympische Spelen. Jemen staat niet bekend als een land waar sport hoog op de agenda staat. Sporten als vrije tijdsbesteding is in Jemen niet vanzelfsprekend... en al helemaal niet voor vrouwen. Die zitten meestal thuis. Wat zit erachter? Religie, onderdrukking? Journalist Judith Spiegel ging op onderzoek uit in een sportschool. Ik ben hier in Lady Center, een sportclub alleen voor vrouwen... in de hoofdstad van Jemesana. En om mij heen ligt een tiental vrouwen op matjes te kletsen... maar ook uh, oefeningen te doen met gewichtjes, met stokken... en met grote plastic ballen. Zij zijn uniek. In Jemen vind je maar heel weinig van dit soort clubs waar vrouwen en ook alleen maar vrouwen komen sporten. Waarom sporten vrouwen eigenlijk zo weinig? Nou, er zijn allerlei redenen te bedenken, maar laten we het gewoon eens gaan vragen aan iemand die hier nou wel aan het sporten is, zoals Sarah. Sarah vertelt dat eigenlijk gewoon de meeste jemenitische vrouwen lekker thuis blijven zitten. Dat heeft allerlei redenen. Ze moeten voor de kinderen zorgen. Ze zijn ook gewoon een beetje lui. En heel belangrijk, ze kouwen graag kat. Liever dat dan sport. Zegt Sarah, hoe zit het eigenlijk met de mannen? Liggen die ook nog dwars? Nou, het probleem ligt helemaal niet bij de, bij de mannen. Nee, in tegendeel, zegt Sarah. Zij kijken de hele dag televisie, die mannen. En dan zien ze prachtige, slanke vrouwen. En zij willen dat hun eigen echtgenoten ook zo dun worden. Maar, zegt Sarah, die hebben daar helemaal geen zin. En die zijn hartstikke lui. De vrouwen trekken hun zwarte jurken en hun gezichtsluiers. En die kaap weer aan. Want de mannen mogen het dan goed vinden dat ze hier komen sporten met andere vrouwen. Dat wil niet zeggen dat ook maar één andere man een glim van ze mag opvangen. Dus na het sporten gaan gewoon de zwarte jurken weer over de strakke pakjes. Ja, dus als vrouwen in Jemen willen sporten... dan moet dat achter gesloten deuren, dichtgeplakte ramen in kelders. Net zoals in Lady Center. Er is eigenlijk maar één plek in de stad die ik ken... en ik denk in het hele land, waar vrouwen buiten kunnen sporten. Dat is de tennisclub. En op maandag is het alleen voor vrouwen, dus hebben ze geen last van mannenogen. Nou, het is vandaag maandag, ik ga eens even kijken hoeveel vrouwen er nou eigenlijk zijn die lekker een balletje komen slaan. Ja. Nou, het is een beetje teleurstellend. Ik loop hier nu over vier tennisbanen, maar die zijn allemaal leeg. Er was een jongen, dat wel, Sultan, en ik ga hem eens even vragen waar zijn nou eigenlijk alle vrouwen. Sultan, één dan Nissa? een deur is het beter dan een deur. Nee, klopt, zegt Sultan. Er is niemand vandaag. En uh, zo voegt hij eraan toe. Er is eigenlijk bijna nooit iemand hier op maandagochtend. Vrouwen komen gewoon niet tennissen zolang uh, het in de open lucht is. Zolang ze kunnen worden gezien, eventueel door mannen. Want dat is toch nog steeds uh, traditioneel religieus uit boze in, uh, in dit conservatieve land. Nou denkt Sultan wel dat alles beter zou zijn als er een indoorbaan was. Alleen die is er niet. En uh, ja, zolang die er niet is vermoed ik dat het deze maandagochtend hier nog wel heel erg stil zal blijven. Journaliste Judith Spiegel was dat vanuit Jemen. Nooit was een atoomoorlog dichterbij dan ten tijde van de Cuba-crisis... toen Russische schepen onderweg waren naar Cuba met een partij kernraketten. President Kennedy wist de Russen nog op andere gedachten te brengen... in een toespraak die hij precies 50 jaar geleden uitsprak. Ook in Nederland was de situatie uiterst gespannen. Steve Netto, toen straaljagerpiloot, herinnert het zich maar al te goed. Goedemorgen, mijn vrouw lidstaten. In de past week heeft established the fact het feit... dat een serie van of offensieve is nu in preparatie...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 Uh, om zo'n A-bom uh, op het doel af te werpen. Nou waren dat over het algemeen uh, uh, Oost-Duitse of uh, Poolse vliegvelden. En dan op het moment dat we boven dat vliegveld waren. dan trokken we op met die uh, 1000 km per uur snelheid. En dan begonnen we aan een soort looping. En dan, als het vliegtuig een iets meer dan verticale stand had. dan werd die bom er afgeslingerd. en die ging dan naar ongeveer 7 kilometer hoogte.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 Premier Khrushchev een message to President Kennedy today. Ik hoorde dat andere squadron aan de overkant van eh, het vliegveld, twee kilometer eh, weg van ons, op die zondagmiddag, de 28e, eh, hoorden we 311 squadron, hoorden we juilen en brullen van geluk dat het over was. Datzelfde gevoel hadden wij ook. Dat je iets goeds had gedaan om door die geloofwaardigheid van die dreiging eh, te voorkomen dat er zoiets verschrikkelijks er verschrikkelijk zat gebeurd waarbij de mensheid in het noordelijk halfrond vernietigd zou Our goal is not the victory of might, but de vindicatie van recht. Niet peace at the expense of freedom. President John F. Kennedy. Op de rand van een atoomoorlog stond de wereld toen, vijftig jaar geleden. Verslaggever Roel Pauw sprak erover met oud piloot Steve Netto. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. De Rabobank is in gesprek met een aantal bedrijven over overname van de professionele wielerploeg. Na het afhaken van de Rabobank als hoofdsponsor fietst het team in principe volgend jaar in witte shirts zonder sponsornaam. Ploegdirecteur Harold Knebel is verrast door de grote interesse voor het team. Nou ja, de belangstelling laat ik zeggen, van, van diverse uh, partijen die willen praten over een doorstart, dat is. Uh... Ja. Had ik bij de bekendmaking van het bericht niet meteen verwacht. Maar op het moment van de uitzending, of tenminste de speech van de heer Brugink, was het eerste verzoek tot een gesprek al binnen. Dus dat, ja. dat was het merk. Een van de kandidaten voor eventuele overname is fietsenfabrikant Giant. Nou, er zijn, uh, we hebben al onder tafel gezeten gisteren en uh, er zijn uh, drie varianten denkbaar. Gewoon het door blijven wat de fietsmerk betreft. En wat grotere uh, belang uh, in, de, in de ploeg. En dan wel hoogsponsoren, uh, dus het zijn drie varianten. Knebel hoopt snel duidelijkheid te kunnen geven over een eventuele overname. In de nasleep van het vernietigende rapport over Lance Armstrong... is er gelaten vandaag nog een persconferentie van de Internationale Wielerunie, UCI dan moet duidelijk worden of de UCI de schorsing van Armstrong overneemt. Verslaggever Gio Lippens. Dat is uh, toch wel het voornaamste onderdeel denk ik, van de verklaring... die rond één uur uh, daar vanuit uh, Zwitserland zal, uh, zal plaatsvinden. Ja, dan hopen we inderdaad te horen wat ze doen met het rapport. Of ze het rapport uh, zo serieus nemen dat ze ook inderdaad uh, die schossing gaan overnemen. Die is uitgesproken over Lens-Amstel, levenslange schorsing, Zeven toerzegers kwijt, alles wat daaraan vasthangt. Ik uh, denk wel dat dat nou ja, bijna een zekerheidje zal zijn. Want ze kunnen gewoon niet om uh, de feiten heen die in dat rapport staan. Uh, ook al heeft het erg lang geduurd voordat ze gaan reageren. Feyenoord heeft voor het eerst in meer dan 21 jaar in Venlo gewonnen van VVV. Maar makkelijk was het niet. Het werd uiteindelijk nog 3-2 voor de ploeg van trainer Ronald Koeman. Maar die stond in de kortste keren met 0-2 achter. Na afloop sprak Koeman van harde woorden over de slappe start van Feyenoord. Daar schaamde ik me voor eigenlijk als trainer van deze groep. Want dat had ik op deze wijze nog niet eerder meegemaakt. En dan schaam ik me ook voor mezelf. Want als coach ben je verantwoordelijk. En als uh, spelers niet brengen in, in wat voor opzichten dan ook... Uh, laat, laat ik het stellen in allerlei opzichten in het voetbal. Aan de bal, duels, uh, attentie. Ja, dan, dan vraag ik me af wat, uh, wat de boodschap gedurende de, de laatste twee dagen naar deze groep was. Koeman baalt, maar hij komt met Feyenoord wel in punten op gelijke hoogte... met de nummer vier met Ajax. En komend weekend is de klassieker. FC Utrecht staat zesde inmiddels in de Eredivisie. Het team van Utrecht won de uitwedstrijd tegen Adon Haag met 1-2. Voor aanvang van het seizoen verwachtte niemand eigenlijk wat van FC Utrecht. Inmiddels is dat wel anders, beseft Cedric van der Gun. Absoluut, daarom. Dus ik, ik hoop wel dat de verwachtingen niet gelijk te hoog, te hoog worden. Want we moeten natuurlijk wel met beide benen op de grond blijven. We hebben af en toe nog wedstrijden ertussen die zijn echt niet, echt niet goed. Maar ik denk wel dat we op de goede weg zijn. Veen ja. was de sterkste in de derby van het Noorden. Groningen werd met 3-0 verslagen. Een veldrijder Lars van der Haar is bij de eerste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen als tweede geëindigd. 21-jarige van der Haar, maar te in Tabor in Tsjechië is een debuut bij de profs. In de sprint versloeg hij regerend wereldkampioen Niels Albert. Ja, gaaf. Ja, het is in een sprint. Dat is wel een van mijn sterkste punten als, wapen, als eindwapen. Dus uh, de kans was ook wel groot dat ik hem zou kunnen verslaan. Maar uh, om zoiets te doen, toen uh, ik over de finish kwam, dacht ik, wow, het is toch wel een beetje raar dat je de wereldkampioen bij de post verslaat. De Belg Kevin Pauwels wonderwedstrijd. Bij de vrouwen ging het ook goed bij de Nederlanders. Overwinning in Tabor ging naar de Nederlandse Sanne van Paassen. Radio 1 het NOS Journaal.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 Het belooft vandaag een rustige herfstdag te worden met weinig wind en vooral vanmiddag ook nog wat zon. Maar ik begin eerst met een waarschuwing, want in een groot deel van het land komt mist voor. Plaatselijk is sprake van dichte mist, en daarbij is het zicht minder dan 200 meter. In de loop van vanochtend lost de mist langzaam op en dat optrekken van de mist gebeurt het eerst in het zuidoosten. De westelijke helft van het land houdt het dus nog even grijs. Vanmiddag breekt uiteindelijk op steeds meer plaatsen de zon door. Alleen het uiterste noorden en noordwesten moeten rekening houden met een bewolkte dag. Het wordt daar ook slechts 15 à 16 graden, terwijl het in Limburg zo'n 22 graden wordt. Nou, er staat vandaag dus ook maar weinig wind. Uh, en er is een zwakke wind en die komt uit het zuidoosten tot oosten. Kijken we naar morgen dinsdag, dan begint de dag hier en daar weer met wat mistbanken. Maar overdag komt met uitzondering van het uiterste noorden de zon er weer bij. Het blijft dus droog en het wordt morgen 16 tot 19 graden. ANWB ah, Verkeersinformatie Mistige start gestart van deze maandagochtendspits in het hele land. Met uitzondering van de provincies Groningen en Limburg heeft het verkeer last van mist. Plaatselijke zichten variëren tussen de 50 en de 200 meter. De spits is ook geopend met een probleem op de A16 vanaf Rotterdam naar Breda. De Drechtstunnel is dicht na een ernstig ongeluk. verkeer moet gaan omrijden. Dat kan vanaf knooppunt Ridderkerk. Dat rijdt dan om via Gorkem over de A15 en de A27.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 Vanavond in tegenlicht China van Cartier naar Confucius. Om 5 uur 9 bij de VPRO op Nederland 2. Goedemorgen het is bijna 4 minuten over half 7. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ga naar Rusland, want Russische veiligheidstroepen hebben naar eigen zeggen de afgelopen dagen 49 rebellen gedood in de noordelijke caucasus. Het gaan om verschillende operaties, onder andere in de Russische Deelrepubliek Dagestan. Rusland-correspondent David-Jan Godfroa in Moskou. David-Jan, wie zijn deze rebellen? Nou, als je naar de Russische autoriteiten luistert, dan is dat uh, niet meteen duidelijk. Want de ene keer hebben ze het over militanten, dus mensen over een, uh, die, die een politiek doel willen bereiken. En de andere keer hebben ze het over bandieten, dus ordinaire schurken. Maar wel duidelijk is dat er op de Caucasus al sinds jaren een dag een beweging bestaat die zich uh, los wil maken van Rusland. Ofstandelingen die er een uh, islamitische staat willen vestigen. En die het Russen al, al jaren heel erg moeilijk maken. En er gaat geen week voorbij of er wordt wel een aanslag gepleegd op een politiebureau een functionaris van de veiligheidsdiensten of iemand anders die met, uh, met de Russen samenwerkt. En de Russische politie uh, en de veiligheidsdiensten die treden daar keihard tegenop. Vorige week maakte president Poetin nog bekend dat er los van die 49 uh, doden waar we het nu over hebben... de afgelopen drie maanden maar liefst 300 uh, militanten zijn geneutraliseerd zoals hij dat noemde. Dus die strijd die gaat ja, voortdurend door. Maar bemoeit president Poetin zich hier persoonlijk mee? Nou, hij heeft natuurlijk niet persoonlijk de leiding over dit soort operaties die worden uitgevoerd door de, de veiligheidsdiensten en uh, speciale politieeenheden. Maar Poetin die staat zeker niet op een afstandje toe te kijken. Want afgelopen we, uh, weekend bijvoorbeeld heeft hij er bij de betrokken dienst nog maar eens op aangedrongen. Om niet te versagen in de strijd. En dan vooral met het oog op een uh, paar grote evenementen die eraan zitten te komen. Zoals uh, bijvoorbeeld de Olympische Winterspelen in Sochi in 2014. Nou, dat ligt niet ver van de Caucasus vandaan. En de opstandelingen die hebben herhaaldelijk aangekondigd dat juist die spelen een belangrijk doelwit voor ze zijn. En ja, Rusland kan het zich natuurlijk niet permitteren dat zo'n evenement wordt ontzien door aanslagen. Hmm. Maar nu is dat een gecompliceerde regio, een onrustige regio. Kan Rusland daar de zaak onder controle krijgen? Nou ja, ik zei al dat er, dat er op de Caucasus nog steeds vaak aanslagen worden gepleegd. En bij de acties waar we het nu over hebben, zijn niet alleen uh, veel mensen omgekomen. Er werden ook enorme hoeveelheden wapens en explosieven aangetrokken. Nou, daar blijkt wel uit dat die militanten nog zeker niet verslagen zijn. Uh, Poetin die heeft al, al de, altijd de topprioriteit gegeven aan de strijd op de Caucasus. Hè. Dat was al, al zo toen hij bijna 13 jaar geleden aan de macht kwam. En dat is nog steeds, uh, nog steeds zo. Dat gaat overigens niet alleen maar met wapengekletter. De centrale regering in Moskou die stuurt ook heel veel geld naar de deelrepublieken op de Caucasus. Maar het pro probleem van is dat er heel veel aan de strijkstokken van lokale bestuurders blijft hangen. Waardoor de bevolking er nauwelijks iets mee opschiet. Dus ja, als je me vraagt of Moskou onder de regio onder co controle kan krijgen... dan denk ik, nou nee, voorlopig niet in ieder geval. David-Jan Godfoy vanuit Moskou over de noordelijke Caucasus. Dan naar Raalte. Het is een hele stap. De wc kan daar gewoon worden doorgespoeld... en er hoeft ook niet zuinig met douchewater te worden omgesprongen. Oploffing ontploffing bij de waterzuiveringsinstallatie in Raalte... heeft geen grote gevolgen voor de inwoners... maar de explosie richtte wel veel schade aan op het terrein. Paul Sanders vroeg aan dijkgraaf Dijk van het waterschap Salland wat de bewoners van die explosie gemerkt hebben. Nou, wat we ervan gemerkt hebben is dat we met een geweldige knal wakker geworden zijn... En misschien wel rechtop in hun bed zaten. Uh, voor de rest zullen ze het mogelijke hebben gehoord via communicatiemiddelen. Er zijn heel veel tweets uh, geweest. Mensen die in de buurt woonden, die, uh, die zijn ook geïnformeerd door het waterschap. Uh, door betrokken, ook door de gemeente. Want we hebben nauw samengewerkt met de gemeente. En voor de rest hoeven ze er niet zoveel van te merken. Nee. Dus merken ze iets als ze bijvoorbeeld de wc door spoelen? Dat merken ze helemaal niet. Ze kunnen ook gewoon doorgaan met datgene wat ze moeten doen. Uh, wij zorgen ervoor dat de riolen die wel langzaam zeker vollopen, dat die ook weer worden leeggepompt en dat uh, het afvalwater... dat dat met uh, ja, allerlei vrachtwagens weer naar andere plekken wordt vervoerd... en dat daar uh, alsnog wordt uh, gezuiverd. Ja. Dat moet u doen, omdat de waterzuiveringsinstallatie die doet het niet meer Ja, dat is, dat is logisch dat hij het niet meer doet. Is, is dat een groot probleem? Dat is een behoorlijk probleem. Uh, die ontploffing die, uh, heeft wel in het hart van, uh, van de installatie gezeten... Gelukkig toch weer niet alles kapot gemaakt. Er zijn heel veel dingen die nog wel kunnen functioneren. Maar als in het hart van je installatie een ontploffing gebeurt... dan moet je vervolgens weer heel veel touwtjes en kabels en leidingen en buizen aan elkaar zien te koppelen. Om vervolgens te proberen om daarmee professorisch het apparaat te laten werken. Nou, daar zijn mensen nu mee bezig om te kijken wat daar allemaal voor nodig is. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld elektriciteit. De elektriciteit is weer aanwezig op het terrein, maar nog niet bij alle machines... Dus denken mensen na van, nou, moeten we een, een kabel leggen? Ik noem dat simpel een kabel, maar je kunt zich voorstellen dat het hele zware kabels zijn. Moeten we misschien een aggregaat bijplaatsen? En kunnen we op die manier de zaak weer aan het draaien krijgen? Hoe lang gaat dat duren, denkt u, voordat u alles weer aan het draaien heeft? Dat is niet te zeggen op dit ogenblik. Er zijn zoveel onderdelen die moeten functioneren. Uh, je kunt heel optimistisch daarnaar kijken. Op een gegeven moment kan er ook nog een onderdeel bij zijn dat niet te vervangen is op de korte termijn. En houdt u het zo lang vol met die, met die vrachtwagens? Uh, uiteindelijk houden we het zo lang vol met die vrachtwagens als nodig is. Uh, dat kan heel lang zijn. De zorg die we daarbij hebben is uh, dat het, uh, als het gaat regenen dan krijgen we ineens veel meer aanvoer. Dan moeten we ineens met veel meer uh, vrachtwagens gaan rijden. Dus we hopen dat het mooi weer blijft. Gelukkig zijn de vooruitzichten goed. En in die zin kunnen we het een tijd volhouden. En dan gebruiken we die tijd om ervoor te zorgen dat nou ja, het, de zuivering weer zo goed mogelijk kan gaan functioneren. Ja, we begonnen dit gesprek met de vraag, merken de bewoners van, van Raalte er iets van? Gaan ze er in de toekomst eventueel nog iets van merken? Op het moment dat het inderdaad gaat regenen en dat ze misschien wel wat zuiniger moeten zijn met het doorspoelen van de toilet of minder douchen? Nee hoor, in die zin niet. Ze hoeven echt niet zuiniger te zijn met het toilet. Ja, ze mogen wel zuiniger zijn met het toilet, maar dan om milieuredenen en niet om deze reden. Uh, nee, wij zullen zoveel vrachtwagens blijven inzetten als nodig is om, om de problematiek boven de, de baas te blijven. En dat zei Dijkgraaf Dijk van het waterschap Saland. tegen verslaggever Paul Sanders. Palestijnse president Abbas heeft met zijn Fatah-partij een flinke nederlaag geleden. Palestijnen op de westelijke Jordaanoever konden dit weekend voor het eerst in zes jaar weer naar de stembus voor de gemeenteraad. In veel plaatsen werd Fatah verslagen door onafhankelijke kandidaten, zoals in Nablus, waar de voormalige burgemeester een monsterzegen behaalde. Correspondent Monique van Hoogstraat volgde hem en zijn aanhangers op weg naar de stembus. Nog tot voor de deur van het stembureau wordt geprobeerd mensen te beïnvloeden. Hier liggen kaartjes waarop één naam staat. Hassan Shaka is lijst nummer 1 burgemeester geweest van Nablus. Jarenlang voor Vatag actief geweest, maar hij heeft zich afgesplitst. Hij behoort tot de grootste, een van de grootste families van Nablus. Twee zusjes. Voor het eerst dat ze mogen stemmen, wat ze heel bijzonder vinden... Yes. dat je vote voor? De De oudere zus heeft voor de voormalige burgemeester gestemd. Omdat ze hem kent. De oude man met zijn zoon. Zijn zoon leidt hem nu de trapjes af. Ook hij heeft voor de oud-burgemeester gestemd. Hoe ma'roef van de balad? Hij kan mensen helpen, hij kent iedereen. is de Do you have an indication on the situation for you until now in the polling stations? I believe I know but I prefer to wait and see. Wat do you know? Well I know my city, my citizens. And? and I believe we'll be there. Hij zegt ik weet zeker dat ik ga winnen because I have been at the mayor of Nablus for 10 years. Ik ben al tien jaar burgemeester geweest van Nablus, dus ze kennen mij. Ondertussen schudt hij handen met allerlei passanten. U bent een gerespecteerd man zo te zien. Yes, I know everybody everybody knows me. Ja, iedereen, iedereen kent mij. My grandfather was de mayor of Nablus, my uncle was de mayor of Nablus, De andere uncle was the mayor of Nablus, and I was the mayor of Nablus. So it's a family company, yes. politics around here. Yes. En weer wordt er een hand geschud. De grootste familie van de Nablus. Dat betekent niet groot in hoeveelheid, maar in belangrijke posities. Zijn opa, zijn oom, iedereen is hier eerder ook burgemeester geweest. Why did you decide to run separately? Uh, something uh, internal. Het was een interne zaak met Vattag. Op de hele Westbank zijn er meer dan 900 kandidaten... die een onafhankelijke lijst hebben opgericht. Allemaal voormalige VATTAG-leden. Ze protesteren daarmee vooral tegen de manier... waarop Vattag de kandidatenlijst heeft vastgesteld. Het is veel vriendjespolitiek. Aan de overkant van de straat tegenover de school... een uh, fotowinkel, familiefoto's. De man zit hier al sinds vanochtend op een krukje... En hij is een moedig man. Hij durft zelfs Abbas tegen te spreken. Hij bemiddelt ook vaak bij familieruzies hier in de stad. Als iemand opgepakt wordt, dan gaat hij naar de Palestijnse politie... en dan weet hij hem vrij te praten. Als iemand naar het ziekenhuis moet en er is geen geld om de operatie te betalen... dan betaalt hij de rekening. Heeft u zelf ook wel eens hulp van hem gekregen? Ja, voor zijn dochter. Die ging studeren. Hassan Shaka aan de overkant van de straat. Mannen van de politie schudden hem een hand. Weten ook dat hij waarschijnlijk de nieuwe baas van de stad wordt. En hij gaat nu het stembureau binnen. Met zo'n machtig man kan je ook beter vrienden zijn. En die lijsttrekker van lijst 1, Hassan Shaka, heeft inderdaad gewonnen. En wordt dus de burgemeester van Nabloes. Is het vanavond three strike out voor Obama of Romney? Wordt het derde en laatste debat een vlammend debat? Hmm, wordt meteen? meteen. Eerste verkeersinformatie Kees Quaks met veel mist merkten wij onderweg. Is dat nog steeds zo? Dat is nog steeds zo, Lara. Een klein wereldje in Nederland. De uitzonderingen zijn de provincies Groningen en Limburg. Die ontspringen in de dans. Voor de rest is het ja, dikke soep tussen de 50 en de 200 meter. Op een aantal plaatsen, de A13 en de A27, zijn bijvoorbeeld de spitsstroken dicht. Een probleem speelt op de A16 vanaf Rotterdam naar Breda. De Drechtstunnel is dicht naar het zuiden. Het verkeer wordt eigenlijk al omgeleid vanaf knooppunt Ridderkerk. Er staat nu weer drie kilometer file vanaf Hendrik Ambacht tot Zwijndrecht. De omrijroute loopt vanaf knooppunt Ridderkerk via Gorkum over de A15 en de A27. Verder een wat langere file op de A9 vanaf Alkmaar naar Amstelveen... tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein 5 kilometer. Wat verwacht je verder voor de ochtend? Gaat dit gevolgen hebben voor de spits, denk je? ik? vrees van wel. Normaal gesproken met voor een deel... Nederland nog met herfstvakantie en een maandagochtend... die meestal niet gek veel voorstelt. Kom je normaal uit op 100 kilometer. Maar met de mist en de problemen op de A16... denk ik dat we daar toch wel overheen gaan. Voorlopige schatting 150 kilometer rond half negen. Oké, okay, tot later. Tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, Marno Remmers is gelukkig al bij de Nieuwkoopse plassen. Tenminste, dat hoopt hij, want hij... Hij tast nu wat in de mist, ja. Mino. Ja, ik heb bootjes gevonden. Oh. En gelukkig een boswachter. en boswachter. Nou, die hebben we nodig. Want anders dan worden wij dwaallichten. Nou, zeker vanmorgen met, ja. uh, met al die mist. Je ziet geen hand voor ogen. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Boon. Niet boom met een M. Dat zou te mooi zijn. Een boswachter die boom heet maar. Boon met een N. De grap is zeker vaak gemaakt. Hij is vaak gemaakt. Houden wij er ook mee op nu. Um, ja, het, nieuwkoopse plassen... Vol mij water. Achter mij bij een schuur al iemand die op zoek is naar machines, want er wordt gewerkt in het gebied. Ja, dat klopt. Uh, dat is iemand van de firma Knoop, die in alle vroegte hier al uh, naartoe komt. En die gaat uh, straks uh, van alles opstarten. Ja, wat dan? Nou, de, op dit moment worden door die firma uh, materialen die uitgegraven zijn een tijdje geleden, doorgepompt uh, naar een deel waar we het willen hebben. Wat is er aan de hand in het Veen? Het is een moerasgebied, vandaar de bootjes ook. We gaan er straks ook mee varen. Um, maar het, er is iets met stikstof. Nou, het is zo dat uh, in dit soort gebieden, hè, de Nieuwkoopse plassen, zo'n beetje duizend hectare, wat uh, in beheer is bij natuurmonumenten. Nou, daar gaat gelukkig ook een heleboel goed. Uh, en uh, het is ogenschijnlijk heel mooi allemaal. Maar toch zie je dat de waterkwaliteit achteruit gaat. En in het kader van de kaderrichtlijn water... even een moeilijke term, ja. maar dat is in ieder geval een stuk beleid. Kaderrichtlijn water, een stuk beleid, ja, ja ik geloof dat, het ook wel. Dat is, uit, is in 2000 is dat geformuleerd door de wat? overheid. Maar wat is er met het water aan de hand dat het slecht wordt? Uh, vieze stoffen erin? Ja. Ik begreep stikstof. Ik weet dat stikstof ook in kunstmest zit, dat, het daarin, dat je daar gedoe mee krijgt. Dat het, als je er veel van hebt, dan in de bos hebben we het ook gezien, dat het helemaal vergrast. Klopt. Als je hier in dit gebied te veel stikstof krijgt, wat enorm is toegenomen in de loop van de tijd, en je krijgt een heleboel fosfaten in het water, ja, dan zie je in zijn algemeenheid dat de waterkwaliteit achteruit gaat. En die waterkwaliteit is juist heel belangrijk voor allerlei uh, planten in dit gebied. Dus die, ja, die, uh, die sneeuw eigenlijk onder? Ja, die gaan dan uh, gaandeweg uh, ja, steeds meer achteruit. Uh, en er gebeurt in meer natuurgebieden, dat is niet alleen hier. Het gebeurt op meer natuurgebieden. Ja, de, de maatregelen die hier uh, genomen worden... Uh, die gebeuren op meerdere plekken, klopt. Ja. Zullen we maar even de schuur ingaan? Natuurmonumenten heeft hij. Heet, of heet het geen schuur? Ja, u zei net, het is het basiskamp hier. Daar voel ik ja. ook wel gelijk heel pionierachtig klinken. Ik, ik noem het altijd het basiskamp. Vanaf hier gebeurt alles. We hebben hier uh, een stukje kantoor met een, uh, met een aantal computers. Daar komen we ook niet meer onder uit tegenwoordig. Uh, maar gelukkig, als we straks de schuur inlopen... Ja, machines. Dus. want we gaan straks met de boot de Nieuwkoopse Plas op. Uh, je kan hier ook... Uh, er, is veel, er zijn veel bezoekers ook. Kijk, ik zag een hele lijst van vaartochten en zo... Oh, kijk. Een hele stapel groene lazen, Ja, die had ik natuurlijk ook mee moeten nemen. Maaimachines, hekwerken. Dit is een, een boeger. Een? Wat? Dat is een boeger. Dat is, ja, dat is een merk van een maaier. Een eenassige trekker is dit. Ja. En met dit soort trekkers uh, wordt uh, riet gemaaid. En uh, worden bermen gemaaid. Omdat het heel belangrijk is om... als je uh, natuur goed wil beheren... dan moet je het ook vaak uh, maaien en weer afvoeren. Hier hangt een kaart van het gebied. En daar gaan we straks ja. invaren. We zitten eigenlijk in het puntje van Zuid-Holland. Ja, klopt. En het, uh... Uh, dat, dat, uh, dat, dat stikstof komt zeker weer van ons. Mensen. Nou, niet alleen hoor. Nee, het komt ook natuurlijk doordat uh, de landbouw... in de loop van de tijd veel intensiever is geworden. Dat is, dat is ook begrijpelijk, want willen zij vooruit kunnen... dan moeten ze grootschaliger worden. Maar als je bijvoorbeeld hier in dit gebied de pot kijkt... het rustgebied hier, dan komt het ook door de aalscholvers. Nou, daar moeten we het straks eens over hebben. Eerst ruik ik koffie. Ook goed. Nou, vooruit. Daarna dan die laarzen aan en de plassen in. Ja, tuurlijk. In een bootje. We heen. gaan je volgen. Marno Rimmers vanochtend. Nieuwkoopse plassen. Het is tien minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Komende nacht is het derde en laatste debat... tussen Mitt Romney en Barack Obama... in de strijd om het Witte Huis. De eerste twee debatten leverden een paar... veel geciteerde hoogtepunten op. Zoals het stopzetten door Romney... van de financiering van de publieke omroep... met excuses aan Pino van Seesomstraat. I'm going to stop the subsidy to PBS. I love Big Bird, but I'm not going to keep on spending money on things to borrow money from China to pay for it. I believe Governor Romney is a good man, but I also believe that when he said behind closed doors that 47% of the country considered themselves victims, think about who he was talking about. On the day after the attack, he went to the Rose Garden and said that this was an act of terror.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 Er hoorde dat ook de aanslag op de Amerikaanse ambassadeur in Benghazi. Dat was punt van discussie. Debat en Amerika-deskundige Victor Vlam is inmiddels in Bokkerudan in Florida... waar het debat de komende nacht is. Victor, eerder spraken we met jou na uh, twee eerdere debatten. Nu dus even ervoor. Uh, Romney en Obama gaan nek aan nek in de peilingen. Hoe belangrijk is dit derde en laatste debat? Nou, dit debat is inderdaad heel belangrijk. Het is sowieso 15 dagen voor de verkiezingen. Wat betekent dat als er vannacht nog iets gaat gebeuren wat erg verrassend is... dan, dan kan dat een grote invloed hebben van de uitkomst uh, uh, op 6 november over 15 dagen. Dus En je, je moet beseffen dat het zo ontzettend uh, dicht tegen elkaar zit in de peilingen... Dat, dat, dat een klein verschil al de hele uitkomst van 6 november kan veranderen. Dus dit debat is inderdaad heel erg belangrijk. Waar gaat het dan vooral over, over buitenlands beleid? Maar wat zullen de thema's zijn? Um, Midden-oosten zal een een thema zijn. Als het aan Obama ligt, zal het ook vooral over Osama bin Laden gaan. Want natuurlijk zijn grote prestatie op het buitenlandse uh, gebied... is dat hij uh, die man heeft omgebracht en onschadelijk heeft gemaakt. Uh, Libië zal zeker voorbij komen. Maar dat is natuurlijk ook een paar keer tijdens uh, de eerdere presidentiële debatten aan bod gekomen. Uh, maar ook natuurlijk Syrië, de actuele situatie daar waar... Uh, ja behoorlijk wat uh, leed aan de gang is en beide presidentskandidaten willen natuurlijk wel laten zien dat we daar ook een oplossing voor hebben. Uh, dus uh, vooral de wereldproblematiek en minder waarschijnlijk dingen zoals de eurozone. De verwachting is dat dat er gewoon niet aan bod zou komen, omdat het gewoon te ver weg staat van veel Amerikaanse kiezers. Het is gewoon te complex. En hey, nou dan heeft uh, president Obama de afgelopen jaren veel ervaring kunnen opdoen in uh, buitenlands beleid. Hoe zit dat bij Romney? Ja. Nou, Romney eigenlijk niet zo. Op het, op het buitenlandse vlak is hij een relatief groentje. Hij uh, is iemand die als gouverneur van Massachusetts... eigenlijk geen enkele uh, ervaring heeft gehad met buitenlands beleid... En in zijn zakenverleden. Als directeur van een grote investeringsmaatschappij ook helemaal niet. Dus hij heeft vandaag ook wel als taak om te laten zien... dat hij dit aan kan. Dat hij geschikt is om uh, de belangrijkste diplomaat... zoals dat wel eens wordt gezegd van de president... om, om die functie op zich te nemen. Uh, dus hij heeft heel wat om, om te wijzen vannacht. Hoe ziet dat debat eruit uh, van de komende, komende dag dan in Boca Raton? Uh, hoe is het bijvoorbeeld de opzet? Hoe, hoe ziet het eruit? Hoe is de setting? De setting is anders dan het tweede debat waar gewone de kiezers de vragen mochten stellen aan de presidentskandidaten. In dit geval is het weer gewoon een debatleider die de vragen stelt. En dat lijkt heel veel op het eerste debat, behalve dan dat ze dit keer aan een tafel zitten. En dan denk je waarschijnlijk bij jezelf, van dat is waarschijnlijk een heel klein verschil. En in de praktijk is dat ook maar een klein verschil. Maar het idee achter die tafel is dat achter, als je zit in plaats van staat, dan, dan is het toch wat passiever. Dan is het wat minder aanvallend, dan kan je een wat rustiger debat hebben. Maar goed, zoals je hebt gezien bij het vicepresidentieel het debat waar ze ook aan de tafel zaten. Dat was ook een heel verbaal-agressief debat. Daar ging het ook hard te toe. Dus die wens komt niet altijd uit om er een rustig debat van te maken. Dus we moeten ook maar zien of dat vanavond gaat gebeuren. Maar de opzet voor het grootste deel lijkt dus heel sterk op het eerste debat. En dan zijn we ook benieuwd, uh, Victor, hoe het zal gaan. Hè? Uh, als jij daarnaar kijkt als echt als debatdeskundige... hoe zouden ja. ze volgens jouw debat in moeten gaan... om deze laatste kans optimaal te benutten? Nou, ik denk dat de strategie nogmaals van Obama gaat zijn om zoveel mogelijk de, de woorden Osama bin Laden te herhalen. En tegelijkertijd wil hij een fout ontlokken bij Mitt Romney. Mitt Romney is iemand die al meerdere fouten heeft gemaakt op dit vlak. We hebben het eerder gehad, uh, uh, ook op Radio 1, en dat, uh, uh, over dat, dat gebeuren met Libië, waar hij zelfs het vorige debat nog in de fout is gegaan. Uh, hij heeft ook Rusland eerder in deze campagne de grootste bereiging van de Verenigde Staten genoemd. Wat, wat zelfs een republikein zoals Colin Powell wat overdreven vond zijn Europa toe is ook niet erg goed gegaan. Heeft hij heeft ook dingen gezegd over de Britten en de Olympische Spelen... die, ja, die zij als heel beledigend hebben ervaren. Dus... Obama hoopt erop dat Mitt Romney weer zich van zijn slechtste kant laat zien. Die zal dat proberen te ontlokken. En Obama heeft natuurlijk het voordeel dat hij is vier jaar president geweest. Hij is intensief met buitenlands beleid bezig geweest. Hij kent het hartstikke goed. Mitt Romney daarentegen moet ervoor studeren. Die is nu allerlei boeken en briefings aan het lezen van mensen die er veel meer verstand van hebben... om te zorgen dat hij het kennisniveau van Obama kan evenaren. Ja. En valt er nog iets van het publiek te verwachten? Want is er bijvoorbeeld publiek bij? Ja, er zit zeker publiek bij. Um, over het algemeen is het de bedoeling dat het publiek zo stil mogelijk is. En de debatleider zegt ook tegen die mensen die daar zitten in de zaal, um, je mag niet applaudisseren, um, je mag niet lachen, je mag niet, je mag niet van je laten horen. Het is alsof je er eigenlijk niet bent. Want het idee is, het gaat niet om die mensen die er in de zaal zitten, het gaat voornamelijk om de mensen thuis die nog onbeslist zijn. Dus ja, ook geen vragen moeten... uit het publiek? Nee, nee, helemaal niet. Helemaal helemaal niet. Nee, nee, klopt. Victor Vlam was dat vanuit Boca Raton in Florida. Het NOS Radio 1 Journal. De ochtendkranten. Tienduizenden huishoudens met een laag inkomen hebben de kortingskaarten van hun gemeente moeten inleveren. Blijkt uit inventarisatie van de Volkskrant. Het is het gevolg van de aangescherpte grens voor armoedebeleid. Maatregel treft ook de passen die minima korting geven op sportclubs, muziekles en musea. In Den Haag raken dit jaar 11.000 gebruikers hun ooievaarspas, als die daar heet kwijt. In Utrecht moeten bijna 12.000 mensen hun U-pas teruggeven. Voorheen mochten deze kortingspassen worden verstrekt aan inwoners... met een inkomen tot 130 van het bijstandsniveau. Nou, dit jaar is die norm verlaagd tot 110 het kabinet vindt dat de passen de prikkel wegnemen om meer te werken. Ziekenhuizen zien dit jaar veel minder patiënten dan verwacht. Uit onderzoek van het Financiële Dagblad blijkt dat de groei van het aantal patiënten... bij instellingen door het hele land achterblijft bij wat is afgesproken met de zorgverzekeraars. En daarmee lijkt een eind te komen aan de forse groei van de zorgvraag. Van de 25 ondervraagde ziekenhuizen gaven er 14 aan een echte kentering in de zorgvraag te zien. Het aantal patiënten groeit daar nauwelijks of daalt zelfs. En doordat de inkomsten dan lager zijn dan verwacht... dreigen veel ziekenhuizen te moeten ingrijpen. Zo heeft onder meer het Kennemer gasthuis in Haarlem al aangekondigd dat het 10% van de banen gaat schappen. Autochtone verdachten met een psychiatrische stoornis worden tot wel vier keer vaker gedwongen opgenomen dan vergelijkbare autochtone verdachten. Dat komt door onbewuste discriminatie door forensisch psychiaters. Dat meldt Spits. Forensisch psychiater David Vinkers bestudeerde de voorlopige cijfers van 2012. Bij de allochtone verdachten gaat het vooral om Marokkanen, Surinamers en Antillianen. Winkers concludeert verder dat allochtone verdachten, 19%, vaker toerekeningsvatbaar geacht worden dan autochtone verdachten, 13%. Kennis over de culturele achtergrond van allochtonenverdachten... kan die diagnose verbeteren, zegt psychiater Max Westerborg. Het heeft grote gevolgen. voor Wat we als psychiater doen, we moeten altijd denken... wat is de achtergrond van iemand? De intensieve aanpak van beruchte jeugdgroep... in de wijk Kanaleiland in Utrecht heeft weinig effect. De Volkskrant heeft cijfers van de politie. En daaruit blijkt dat 43 jongeren van Marokkaanse afkomst... door de aanpak niet minder crimineel zijn geworden. Vorig jaar besloot Utrecht tot een proefproject. De kopstukken zouden hard worden aangepakt. En de meelopers moesten naar school of aan het werk. De gemeente Utrecht, de politie, het Openbaar Ministerie en andere partijen... begon een intensief samenwerkingsverband met veel extra mankracht. Toch wil de politie niet spreken van een mislukking. De nieuwe aanpak heeft tijd nodig voordat er meetbare effecten zijn, zegt de projectleider. Dan naar de Telegraaf nog eventjes. Want die krant verwacht dat de Nederlandse diplomaten het binnenkort druk gaan krijgen met Curaçao. Gezien de felle teksten van verkiezingswinnaar Wiels is een keiharde aanvaring met Nederland te verwachten. Hij wil dat het eiland zo snel mogelijk onafhankelijk wordt... maar Nederland en de anti-Nederlandse regering... moeten nog even verder met elkaar. En in de krant ook reacties van Nederlanders die op Curaçao wonen. Ze zijn geschokt, verdoofd en rouwig. En een vaste routeondernemer verwacht dat veel Nederlanders... zich de komende tijd gaan bedenken om daar iets te kopen. En straks, Nieuws uit Den Haag.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 Dit is Radio 1.